Rigby, die in de kerk en was buried along met haar naam. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dead from his hands as he walks from the grave. one was saved, all the lonely people. Wat do they? Eigenlijk een uh, tragisch lied zou je kunnen zeggen van de Beatles. Eleanor Rigby aan het begin van het tweede uur van de show. Speciaal voor de mensen in, uh, ja, wat zal ik zeggen, Westdorpen. Uh, ja, daar is het altijd warmer. Hè? En dan zeggen ze altijd, dat is het klimaat. Maar volgens mij is het iets anders. Mijn zus woont daar en die is hartverwarmend. En dat straalt natuurlijk uit in de hele gemeente. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Nou ja, de gemeente, het is natuurlijk een deel van Terneuzen. Goed, fijn dat je erbij bent en bijblijft bij deze Zondagmorgen van GoVem. Hier zijn de mensen van Abba Hasta Manjana. ...van de lekkerste nummers hier in de show... ...en, en in de discotheek hier bij GoFam... Michael Oldfield samen met Maggie Rally. Moonlight Shadow van lang geleden. Abba hoorde je ervoor met Hasta Manjana. Straks een uh, mooi onderwerp. Uh, Jeroen van Gent, onze razende verslaggever... ...ging de straat weer op met zijn blauwe microfoon... ...en vroeg u, wat vindt u een mooi gebaar... Hmm. En er komen altijd prachtige antwoorden op, leuke antwoorden, verrassende antwoorden en soms ook wel boze antwoorden. Maar vandaag gaat het helemaal goed komen. Je hoort het zo meteen over een minuut of twintig hier bij GoFem. Take life. toch wat romantisch nummer van City to City hier in de show uh, The Road Ahead van uh, deze lieden van jaren geleden en Agnes een release om een beetje op te pippen vandaag we zijn hier aan de koffie aan de twaalfde bak geloof ik al want we leuten dat af hoor, we moeten wel want anders uh, komen we natuurlijk niet door de slaapdreiging heen want we zijn natuurlijk weer laat uit geweest gisteravond en dat wreekt zich natuurlijk op zo'n zondagmorgen als dit en gelukkig hebben we dan Prachtige muziek. En leuke onderwerpen hier bij GoFem. Waaronder muziek van, jawel, Niels de Daka. Ja. T.S.O. Well, choo-choo train, a-chugging down the track. Gotta travel on, never coming I, there never was I cried A tear so well Choo-choo train A-chugging down the track Gotta travel C'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours, mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves, et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi C'est ma vie, c'est pas l'enfer C'est pas le paradis Ma j'ai vu des nuages noirs, j'ai senti la froideur. Mais rire et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles, mais parfois.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 Patrick, dans tes bras, je suis bien. Le droit d'être triste, quand parfois j'ai cœur beau, je te laisse sacrifier. Mais devant toi, j'existe, je gagne le gros lot. Je me sens sublimé, c'est ma vie. Het Je is my life is neamus Sans hier in Sherbegove. En, en Niels Daka met een nummer dat heel veel is gecoverd, maar het is wel van hem al. One-way ticket to the blues. Ach, liefdes voor Het is niet anders. Um, heb ik je al verteld over onze website vandaag? Want het staat weer vol met het laatste nieuws. Uh, kijk even terug naar eergister. Dat dan weer wel. Dramatisch kwartaal Huizenmarkt. Dat ziet er niet zo vrij uit. En uh, een verkenner in Sluis. Ga in gesprek met Sluislokaal VVD en CDA. Dat is dan weer politiek nieuws. Je hoort het allemaal. Je ziet het allemaal hier bij GoFM. Maar je kunt het ook nalezen op onze website. go go-rtv.nl go-rtv.nl daar vind je het laatste nieuws uit Zeeuws-Vlaanderen zoek niet verder, ga daar gewoon naartoe nog een keertje go-rtv.nl Levenslessen van de voorloppe 10 minuten, zal ik maar zeggen. Een lekker nummer van Brian Ferry. Don't Stop the Dance. Uit 1989. Tijd voor een uh, item. Zo noemen we dat hier in de studio. Hè? Een onderwerp. Jeroen van Gent ging weer eens de straat op. Hè? Dus Weet u nog, u was uh, met vakantie in Frankrijk. En uh, ja, de weg was best wel stijl. Een vrachtwagen voor u uh, op de weg had het best wel moeilijk. Opeens verscheen er die arm. Een wenkend gebaar. De weg is vrij. En ja, eigenlijk zegt die arm: kom maar langs. Een mooi gebaar, letterlijk. Maar wat vindt u nu een mooi gebaar? Jeroen Vergent ging natuurlijk de straat weer op en vroeg het u. En hier zijn uw antwoorden. Ja, want ligt dat voor de hand? Zijn er nog mooie gebaren? En u moet het natuurlijk meer ja, uh, figuurlijk zien dan letterlijk. Alhoewel, een mooi gebaar met de handen kan natuurlijk ook. Maar toch eens even kijken. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige man met hond vragen. Dus geen, geen ellende, geen politiek, maar leuke lichtvoetige. Mag ik dat proberen bij u voor de grap? Ga je Kijken. Oké. Okay. Hey, hallo, hond. Ja, ja, ja. Kunnen we daaronder staan? Nou ja, bijvoorbeeld de vraag: wat vindt u nou een mooi gebaar? Wat vindt u nou een mooi gebaar? Een mooi gebaar. Een mooi gebaar. Dat iemand iets doet voor zijn naaste. Ja, ja. Kunt u nog concreet worden? Heeft u nog voorbeelden? Nee. Maar dat is wat me nu zo ineens te binnen schiet. Ja. ja maar ja. ik heb geen voorbeelden. Nou, als je een winkel uitloopt en er komt iemand achter je aan. En dan hou je even de deur open. Ja. Dat is letterlijk een gebaar zelfs. Ja. ja. ja. ja dat is dat gebeurt zo weinig, vind ik. Uh, uh, ja. ja. Misschien wel, hè. Ja. Mensen lopen gewoon door en laten de deur gaan. En dan komt er iemand achteraan die... Me altijd tegenhouden. Haast, haast, haast. Ja, altijd. Wat vindt u een mooi gebaar? Hey, lief ben voor iedereen. Hé, hey, Hoe doet u dat? Of doet u zelf niet? Dat <laughs> kan natuurlijk <het> ook. <laughs> dat probeer ik constant. <laughs> ja? Jawel. En uh, hoe maar hoe kunt u voorbode geen geen, geen ruzie maken. En geen uh, enorme discussies met allerlei problemen die er eens in de wereld zijn. Precies, goeie. Ja. Dat vermijden uh, of zo, want ja, tot de liefde bedekken? Nou, niet altijd, maar over het algemeen wel. Ja, een mooi gebaar. Ach, een bosje bloemen voor ja. iemand. Ja. Ja. ja, dat is een mooi. Blijft het recentelijk nog gedaan misschien? Of... Ja, misschien ja, regelmatig. Ja, ja. Ah. Ja. U bent echt iemand die wel bloemen cadeau geeft of zo. Ja. Zo die ja. Goed zo. Ja, oké. Okay. Wat vindt u nou een mooi gebaar? Het hoeft niet letterlijk te zijn. Alsjeblieft. Figuren nou, vraag dat maar ja. mijn man. Ja. Ik word doorverwezen naar u. Ja. Ik zei, alsjeblieft. En, alsjeblieft, zo. Oh, dat. Ja. Juist. Dus niet alleen maar iets geven, maar er iets bij zeggen. Ja. Bijvoorbeeld. Als je ja. eten krijgt in een restaurant of zo, ik noem maar wat. Zo. Ja. Zoiets, hè? Ja, ja. Precies. Een mooi gebaar. Een mooi gebaar voor het nieuwe jaar. Uh, ja, een mooi gebaar. Dat ruimt ook. <laughs> rekening houden met anderen. En uh, niet allemaal afval op straat gooien, dat soort dingen. Dat vind ik een mooi gebaar. Er blijft de leefomgeving in orde en dat lijkt me wel wat. In plaats van zo zjoep, weggooien, maar in de prullenbak knetjes ja. of meenemen naar huis. Ja, geen blikjes cola over je schouder weggooien. Ja, ja precies. Dat bedoel ik. <laughs> Ziet u dat nog wel eens? Uh, minder, minder, maar het gebeurt nog wel denk ik. Klopt. Ja. Nog iets anders en mooi gebaar. Wat u te binnen schiet. Nou, dat dan. was heel snel met het antwoord. Ja, dat is Maar gelukkig zien we wat het is. is eentje is voldoende, vind ik. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja. Okay, okay. Goedemiddag. Hallo. Mag ik u wat vragen voor de radio ook? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Dus geen politiek of wat dan oh. ook, maar een soort van man bij hond vragen. Prima. Mag ik het proberen? Ja, maar dat mag ik proberen. Komt u. Wat vindt u een mooi gebaar? Denk aan elkaar. Ja. Ja. Een compliment geven. Ja. Een compliment geven. Kunt u zich nog herinneren wanneer u dat voor het laatst gedaan heeft? Even doorvragen. Gisteren. Ah, kijk. Ja. Aan iemand een compliment gegeven? Ja, klopt. Aan een, uh, een, een, uh, een echtpaar met drie kinderen in een restaurant heb ik het compliment gegeven dat ik de kinderen enorm netjes opgevoed vind. Hey. Ja. en dat is een mooi gebaar. Ja, vind ik nou, wel. Dat is ja. hartstikke actueel. Ja. Prima antwoorden. Ja. Dank u wel. Zeker wel, ja. dank u. Ja. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Met een korte kastenaar. de Dat als ik met hem ga trouwen, ik ben bang dat ik dan een puntje word. Apart. Toen ze dit nummer maakten, ja ze, want Freddie Mercury was toen al lang niet meer bij levend, geloof ik hebben ze vastgedacht van hoe krijgen we dit nu weer voor elkaar... en uh, hoe krijgen we nou een nummer zo mooi zonder dat die man erbij is. Ja, dat is toch opmerkelijk. Met de Beatles hebben ze zojuist ook hetzelfde gedaan. Hè? Met het laatste nummer dat staat geloof ik nu nog in de top 40 of zo. Goed, je hoorde toch maar mooi even uh, Freddie Mercury and Living on My Own. En daarvoor iets heel moois, iets kleins van Kiki Schippers. Je hoorde het dorp hier bij GoFam.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 On the ceiling if you want me mm -hmm. twice on the pipe if the answer is no Whoa oh, my sweetness means you meet me in the hallway Whoa oh, twice on the pipe means you ain't gonna show Tja, weer van die oude meuk hier in de show bij Goven, Van Don, not three times. En, en voor train uit ons eigen Nederland met Drive By. God, het is alweer bijna tien minuten voor twaalf. Schiet de tijd op, och. En ik heb hier nog tien nummers liggen die ik graag zou willen draaien. Maar ja, de tijd is er niet. Nou ja, blijft er maar weer een restje over. Tot volgende week. You don't have to be beautiful. To turn me on. I just need your body, baby. From dusk till dawn. You don't need experience. Aarde. En bij het water speelt een kind En alle schelpen die het vindt Gaan drinken als ik lach Ik hou van de warmte op mijn gezicht Ik hou van de koude kleur van je Geef je water in mijn hand En schelpen uit het zoute zand Ik heb je lief, zo lief Ik scheur de rotsen met mijn stralen Verloog de meren in hun dalen en onwisluchten Vluchten aan, als de regen valt. Er weg je ogen in mijn hand, voordat mijn glimlach lacht. Ze verbrandt mijn vuur, mijn liefde, mijn gouden ogen. Het is beter als je nog wat wacht, want even later komt de nacht en schijnt de koele maan. De man te grijs, Toen neem me toch mee. Naar... Van sterren weven Ik heb verre haal Het noorden Maar soms ben ik als kokend lood Ik ben het leven en de dood In vuur in lieve in alle tijden Mijn kind, ik troost je, kijk omhoog Vandaag span ik mijn regenboog Die is alleen voor jou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 Een bijzondere van, jawel, Sjors van, van der Pannen sorry. en Monique Kleeman. Ja. Een uh, mooie uitvoering van de pastorale. Natuurlijk, aan het einde van deze aflevering van de Zondagmorgen van Goof. Dank je wel weer voor je gezelschap vandaag. Ik um, ga op huis aan. En uh, ja, en volgende week weer terug bij Leven en Welzijn. Rond 10 uur hier bij GoVM. En dan ga ik weer lekkere plaatjes voor je draaien. En een paar interessante onderwerpen behandelen. Dus dan hoop ik ook weer dat jij erbij bent. De laatste voor vandaag. Ach, onvermijdelijk. Uh, een laatste natuurlijk in de show. Um, een nummer waarvan je denkt... Uh, ken ik dat ergens? Nou, iedereen boven de 60 kent het. Dus ben je 30 en denk je bij jezelf: wat is dit? Ja, dan kan ik me dat voorstellen. Maar vroeger had je een radioprogramma waar onze moeders naar luisterden. Moeders Wil Is Wet. George Melanchino en zijn orkest, die uh, maakten de herkenningsmelodie. Prachtig dus. Ik wens je nog verder een hele mooie dag.